Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De VS voert een importheffing in van 20% op alle producten uit de Europese Unie... ...heeft president Trump bekendgemaakt. De heffing gaat volgende week woensdag in. De president spreekt van het gelijktrekken van tarieven. Volgens hem belasten andere landen Amerikaanse producten. Trump wil het aantrekkelijker maken om in Amerika te produceren. Voor alle landen wereldwijd komt er een minimumheffing van 10%. Maar voor diverse landen is dat percentage fors hoger. Een grote natuurbrand in de buurt van het Brabantse Dorpplein is onder controle. De brand brak de afgelopen avond rond 10 uur uit en verspreidde zich snel door de harde wind. Volgens de brandweer besloeg het vuur een terrein van enkele honderden meters lengte. In totaal werden er zes blusvoertuigen ingezet. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. In bijna heel Nederland is er een verhoogd risico op natuurbranden door de droogte van de afgelopen tijd. Een vaccinatie tegen gordelroos kan de kans op dementie waarschijnlijk verkleinen, denken Amerikaanse onderzoekers. Ze hebben daarvoor nieuwe aanwijzingen gevonden. De onderzoekers bekeken een kleine 300.000 medische dossiers van ouderen. Mensen die een vaccinatie kregen, bleken binnen 7 jaar 20% minder vaak de diagnose dementie te krijgen dan degenen die geen prik kregen. Bij vrouwen waren de effecten sterker. Het is onduidelijk hoe het middel zou beschermen tegen het ontwikkelen van de hersenziekte. Door een overwinning op FC Groningen heeft Feyenoord de afgelopen avond de derde plaats in de Eredivisie overgenomen van FC Utrecht. De Rotterdammers waren in de Kuip met 4-1 te sterk voor FC Groningen. Dat betekende voor Feyenoord de derde achtereenvolgende overwinning in de Eredivisie. Dan nog het weer. In het Noordoosten is het een graad of 3. Op andere plaatsen is het 5 tot 7 graden. Overdag zacht lenteweer met veel zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden.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 real and Wat ik met je wil en ook nog wanneer. Je kan me raden want je zegt zelfs als ik je vertel Dat hoop je van mij. ik kan veel beter zwijgen Zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je daar maar nacht kijken tot ik alles van je deed Met alle mensen, ben gelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in me ziet Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet What's wrong? I had no time I still know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 Dit is mijn hart, een houten hart, de dames voor u hebben het al vast geschaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad, en de stelen lijkt me niet de moeite waard. Het Niet zo pijn als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud, maar klein. Dit hart, ik heb het pas gekost. een tweede hand. Je blijft geen gouden Geen ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een gouden hart. De dames voor